Jelle Visser met het NOS-journaal. Er is een akkoord over een nieuwe C.O. in het openbaar vervoer. Die loopt tot 1 juli en geldt voor 12.000 mensen. Doordat het OV het zwaar heeft vanwege de coronacrisis... zit er voor de medewerkers geen loonsverhoging in. Wel zijn afspraken gemaakt over baanzekerheid. CNV zegt er niet blij van te worden... en noemt het teleurstellend dat werkgevers zelfs geen gebaar willen maken. Maar er staat wel tegenover dat de meeste werknemers in elk geval tot de zomer zeker zijn van hun baan. In steden in Brazilië is het onrustig nadat een zwarte man door twee witte supermarktbewakers werd gedood. Dat gebeurde in een vestiging van de Franse keten Carrefour in Porto Alegre. De man zou zijn aangevallen door de bewakers nadat hij een opmerking had gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij in zijn gezicht wordt geslagen en in een wurggreep wordt gehouden, waarna hij dood blijft liggen. Zijn dood leidde tot protesten en geweld tegen Carrefour-supermarkten in Brazilië. Ruiten werden ingegooid, winkels werden geplunderd. Bij een beschieting van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Meer dan dertig raakten gewond. Vanuit twee auto's met lanceerinstallaties werden 23 mortiergranaten afgevuurd op een diplomatenwijk. Tenminste één granaat belandde op het terrein van de Iraanse ambassade. Wie de aanslag heeft gepleegd is niet duidelijk. De Taliban veroordelen de aanslag. Een groeiend aantal gemeenten wil karbietschieten verbieden. Komende jaarwisseling mag er geen vuurwerk worden afgestoken om te voorkomen dat er extra druk komt op de zorg. Om toch te kunnen knallen is er nu een run ontstaan op melkbussen en karbiet. Maandag wordt dit besproken in het veiligheidsberaad, maar een aantal gemeenten wil daar niet op wachten. Onder meer Dordrecht, Groningen en Lisse willen het karbietschieten verbieden. Het weer overwegend bewolkt en droog, maar in het noorden soms wat lichte regen of motregen. Het waait stegenweg en het wordt maximaal 11 graden. Vanavond en vannacht wat regen, morgen overdag vooral nog in het zuiden. Verder is het droog met wat zon en opnieuw een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de Ring Zuid van Amsterdam op de A10 richting Amersfoort.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 Bella bella gusta bucchella, vini zucchero e cannella, tu me guarda pomeriggio e buonasera. Tu te passe passa bastavi sotto il balcone, bastavi stavo cenno e buonasera. Chi sto non si arrepose, non mi stavo che rosa, ma perché tu non mi E buona sera è sta troppo forte Si andammi per la pecheria In un campo senza idee buonasera, buona sera Caminando per starrivere Sotto braccia guardammo mare ma su sulla lente buonasera.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 non un gio la stammo più bona sera e stavo con un motti ma chi stroccu bona la bi camavo dando foena bona sera rimasendo con mano ren vogadu sta'm braccia me non un gio la stammo più mai più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 uit uh, Jeroens vandaag getrokken. En dan, uh, en dan ineens dan kon je bij de Blauwe temperecht terecht. En, uh, en dan ga je dus wat vrijwilligerswerk doen. Uh, dingen die je dus leuk vindt. En ik kwam tot de conclusie dat Zandvoort er toch anders uit zou gaan En dat ben ik gaan schilderen en tekenen. En dat is uh, daar, flinke vlucht genomen.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 En ik ben ermee doorgegaan. Nou ja, goed, ik heb zowat heel goed in beeld gebracht. En elk geval het oude gedeelde. En ik ben er nog steeds mee bezig. Ja, want de, de, er zijn zoveel mooie plekjes in ons dorp. die inderdaad ja, uh, het, ook uh, wel uitgelicht mogen worden. Nou ja, ik bedoel, en als de zon even anders staat. is het plekje nog weer mooier geworden bij het Beken. dan ben je ook opnieuw. Ja, ja, ja, ja, dat is waar. Ja. Wat ik grappig vond, je had net Erwin, Erwin Hilders aan de, aan de telefoon. Ja.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 Dat is nog niet in de openbaring geworden, maar daar wordt, daar wordt aan gewerkt. Maar ik werk ook nog steeds als, als, als, als vrijwilliger voor, de, voor, de, voor de Heemskerkers. Voor de, het contactblad. Oh, het, het, het, bla, het blad in Heemskerk waar u uh, gewoond heeft. Ik, ik, ja, daar werkte ik al jarenlang als vrijwilliger. voor, voor de, werk op de tentoonstellingen, maar ook voor, de, voor het ouderenbad, voor de illustraties en verhalen.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 Ja, nou ja, dat was erg leuk. Zelfs, eh, bedoel, ik was de meest succesvolle exposant in een pluspunt ooit. Dus wat dat betreft uh, was dat wel heel erg leuk. Ja. Dus, uh, maar goed, in de tijd uh, ja, legt alles een beetje op zijn gat. Je kunt het doen en doe je het niet meer. En, uh, maar dat was dus een expositie die dus, uh, succesvol was. Maar ja, exposeren is sowieso een, voor, voor mij een, een dure en Want alles moet ingeleid worden. En dat kost veel geld hoor.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 Liefst in de middag, dan bepaal je waar het licht vandaan komt. En dan zeg ik: van Wil jij voor mij even kijken en daar wat foto's maken? Nou, en dat uh, ik zeg ik maar aardig, kijk op. En dat, uh, oh, dat komt er wel een leuke resultaat uit. En dus die ja. gebruik ik dan inderdaad als voorbeelden. En soms zit ik wel eens buiten te tekenen, want ik zit wel eens in, uh, in de waterlijn daar. En ik heb, uh, ik heb altijd mijn tekenspullen bij me. En dan zit je gewoon als de kant al van de weg even een set te maken of zo. Dus dat lukt dan wel. Ja.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 Nee, dat klopt ja dat klopt. Nee, goed. Ik bedoel, ik, ik heb al even lang ik, Ook ook met de computer, ik heb vroeger met de computer nog een heel Nederland doorgereisd voor het HCC, om dus te laten zien wat je met grafische programma's kon doen. En uh, ja, op een gegeven moment raak ik het ook over natuurlijk, maar dat houdt in dat je dus op een gegeven moment ook wel uh, goed met de... Met, met, met, uh, met, uh,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 Ik ja? moet u echt complimenteren voor alle tekeningen en aquarellen die ik heb gezien. Want ik vind ze persoonlijk heel erg mooi. Dus ik zou zeggen, nee. blijft u vooral volk, doorgaan. Ik ben niet, Nee, nou ja. Ik hoop dat voor u dat de, de lockdown weer een beetje gaat afnemen. En dat u weer terug kunt naar Pluspunt. En daar uw kwaliteiten met iedereen kan delen. Ja, zeker wel. Zeker wel. Nou, ik dank u vriendelijk voor uw gesprek. En wens u nog een hele mooie weekend. En Blijf vooral gezond. Ja, ja voor hetzelfde. Zijn Dank u wel. Tot, zelfde, tot de volgende keer. Hey. Dag.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 Uh, ik schenk ook geld van de opbrengst van het boek aan het huis in de duinen. Nou. Uh, dus Het is niet zo dat ik nou ik, dat ik daar nou rijk van moet worden ofzo. Het is meer zoiets van. Ik wil dat een keer gedaan hebben en misschien komt er wel een tweede boek. Uh, en dan zien we het wel eigenlijk. Yeah.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 Ik heb, ook, ik heb ook gezorgd dat het een, uh, verrassing, een verrassende wending krijgt uh, aan, het, aan het einde. Uh, dus ik, ik, ik ben wel. Uh, ja, ik, ik, ik zie. Ik, zie ik, ik vind het ook heel leuk om te doen. Dat ook. Je, ja. je moet het ook ja, dat leuk is wel vinden. heel belangrijk. Uh, ja, je moet het ook leuk vinden. En nee. ik. Ja,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 Doordat er uh, mensen zijn die op een of andere manier geld uh, uh, weten af te troggelen. De cijfers daarvan zijn bij mij niet bekend. Uh, worden ook niet altijd bekend gemaakt. Uh, om allerlei verschillende redenen natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat doordat mensen nu veel meer uh, thuis zitten... Uh, en de kans dat uh, mensen zijn die hen uh, benaderen met, per telefoon of per e-mail zeg maar...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 Dus, eh, maar goed, waar, waar we het mee bezig zijn is om het te helpen voorkomen, de voorlichting over te geven. van Wat kan ik nou doen als inwoner en niet alleen maar de senioren, maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen van middelbare leeftijd die niet zo gewend zijn om op het internet eh, allerlei zaken te bespreken. Of eh, een, een, een WhatsApp groepje eh, zegt maar, waar ze een berichtje over binnenkrijgen op een mobieltje. Niet iedereen is, is alert genoeg.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 Dat, dat je dus, moet wat, haast zelf wat, wat, wat wel een dus, dus, beetje regisseur ik je gezegd, zijn. Dat heb gezegd hè. Want uh, als je niet vertrouwt, bel dan gewoon een Precies. bedrijf op die al ja, die mail stuurt. Dat heb ik, ik gedaan. Wel. Ja. Dat is heel belangrijk. Want dan weet je ook zeker dat ze het gestuurd hebben. omdat dat het iemand anders is die daar probeert uh, jouw gegevens te halen. Dus als je enigszins twijfelt, dan probeer echt.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 Eh, ze hebben dit jaar, als ik het nog heel even kort mag vertellen, we hebben dit Lekker. jaar heeft al iets gedaan. Hè? We hebben eh, schoolkinderen eh, die natuurlijk ook soms slachtoffer kunnen worden van, eh, van eh, eh, cybercriminaliteit. Eh, dus leerlingen eh, van tussen de 8 en 12 jaar in Zandvoort, die hebben ook al een project laten deelnemen. Dat is een online spel. Dat heet dan eh, Hack Shield. Eh, om je eh, inderdaad om hackers zeg maar, tegen je hackers te beschermen.